Israël heeft gisteren opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In de hoofdstad Teheran waren ontploffingen te horen. Het blijft moeilijk om een goed beeld van de schade te krijgen... zegt buitenlandredacteur Eliane Lamper. We weten in ieder geval wel dat er, dat er veel paniek is... en dat in ieder geval het dagelijks leven uh, helemaal overhoop ligt. Straten die zijn uitgestorven, uh, winkels en markten die dicht zijn. Vandaag praten West-Europese leiders in Genève... met de Iraanse buitenlandminister over een eventuele diplomatieke oplossing. De Tweede Kamer heeft een voorstel van GroenLinks-PVDA om een wapenembargo in te stellen tegen Israël met ruime meerderheid verworpen. Veel partijen vonden het onverantwoord dat Nederland dan ook geen onderdelen meer zou mogen leveren voor Iron Dome, het afweersysteem dat de Israëlische burgers beschermt. GroenLinks-PVDA kreeg alleen steun van SP, DENK en de Partij voor de Dieren. Organisaties die werken met jongeren met schulden vinden 18 jaar te jong om volledige verantwoordelijkheid te dragen voor financiële zaken. Ze vinden dat die leeftijd naar 21 moet. Deze scholier van 16 ziet op tegen de dag dat ze 18 wordt. Nu ben ik wel echt gestrest. Wat? Ik heb heel stress. Ja, stel je voor, word ik 18. Nou, hoe ga ik werken? Hoe ga ik betalen? En hoe ga ik alleen wonen? Uit onderzoek blijkt dat jongeren financiële risico's minder goed inschatten dan ouderen. Oudstaatssecretaris staatssecretaris Ingrid Koenradi stapt over van de PVV naar Ja21. Het was al bekend dat ze niet verder wilde met de partij van Wilders. In het AD zegt ze dat Wilders dingen belooft die hij niet waar kan maken. Ja21 noemt ze realistisch. Koenradi krijgt een plek op de lijst achter lijsttrekker Joost Eertmans. Het weer veel zon, later meer sluierbewolking. In het noorden wordt het 23 graden en in het zuiden 27. Dit was het n journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker. De zomer komt eraan en hij is weer terug naar drie weken. 105. Goedemorgen. Gisteravond was ik in het Siggo en hij was in Nederland, Lionel Richie. En dan draai je ook wat van hem. Dit zong je ook. Baby, you ...te vertellen als je bij zo'n concert geweest bent. Een uitverkocht psychodome, gisteravond. En hij maakte er een mooie show van. Hij begon om kwart over negen. En dat ging door tot elf uur. En vandaag is hij jarig, Lionel Richie. 76 geworden. Een zeer biedwaardige leeftijd. Was hij goed bij stem? In het begin moesten we even wennen. Maar dat kwam later buitengewoon goed, kan ik je vertellen. En hij treedt de komende maanden in Europa op. In Duitsland gaat hij nu naartoe. Polen doet hij aan. Oostenrijk. Italië. Kortom, als je een echte fan bent, kun je hem volgen. En wat heeft die man een hit gemaakt? Say hello to the hits. Zo heet dat concert. En Amsterdam was amazing. <laughs> Een hele goeiemorgen. 7 over acht. En ja, je hoort deze stem weer. Drie weken geleden vertrok ik richting Portugal. En wat is dat mooi. De Algarve, daar zat ik. En dan moet je het niet hebben over Albuvera... want dat is het Sodom en van Portugal. Daar was ik binnen nu weg. Maar wat een prachtige, mooie, pittoreske, historische plaatsen. Uh, Loulé, Silves... Ja, kortom, er is uh, heel veel moois te zien in Algarve. Vooral de prachtige kliffen waar je langs kunt lopen met uh, boardwalks die gemaakt zijn. Kortom, ik had een uh, fantastische twee weken, maar tijdens die twee weken kreeg ik een uh, stevig virus te pakken. en uh, ja, Dat betekende dat ik uh, toen ik terugkwam uh, afgelopen dinsdag en, uh, ja, dat niet kon waarmaken. Maar nu ben ik er weer. En, uh, misschien hoor je nog iets van een uh, verkoudheid, maar gaat vanzelf alweer over. Wat vitamines slikken, dan komt het goed. Wat gaan we doen in het tweede uur? Genoeg gezegd en gesprek over mijn gezondheid. Ja, zeker straks om half negen. Robert de Blok met het Haarnem 105 nieuws. Waar gaat Robert het over hebben? Nou, dat is Marcel, want dat weet ik. Want hij heeft dat keurig doorgegeven. En uh, ja, dat uh, vinden we altijd prettig natuurlijk. Dan weten we wat er gaat komen. Waar gaat Robert het over hebben? Hij gaat het hebben over Schiphol, het kort geding in uh, want met de weerkaatsing van de zonnepanelen... de piloten kunnen gewoon niet goed zien. De koop op in Vogelenzang is gered. En het houtfestival dat is niet gered. Dat dreigt te stoppen als er geen genoeg subsidies komen. En dat zal je niet verbazen, maar Bloemendaal heeft het hoogste WOZ... Maar blijft dan toch wel wat geld. Ja, zo is het. Ik heb vanochtend de kranten voor je opengeslagen toen ik hier rond half zeven was. En uh, daar staan een aantal hele interessante items. Wat te denken van het feit dat uh, er een Harlem genoemd werd. Um, ja, Ja, zeker. ja Je zou denken, waar gaat het over? In de Verenigde Naties er was kritiek op een Harlemse moordpoging tegen Iran. En daar uh, was een VVD'er uh, aan het woord. Ik ga je daar van alles over vertellen. En uh, woningen die gebouwd gaan worden in de gemeente Velk. ...en dat niet alleen, maar ook in Velzebroek ...om de woningtekorten te stoppen. En een forse stijging van de inbraken... ...met name in de Haarlemmermeer, Heemstede en Bloemendaal. En over Haarlemmermeer gesproken... ...ja, die camera's die komen eraan... ...vanwege de protesten rond de NAVO-top. Ook daar ga ik je over vertellen. En wilde je van het weekend iets leuks zien... ...de theatergroep Kennemer, toneelgroep... ...en de theatergroep Egeland spelen Shakespeare. Ik ga je daarover vertellen. Ja, we gaan even kijken naar het internationale en nationale nieuws. De ministers van buitenlandse zaken van Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk... die praten vandaag in Zwitserland, Genève, met de Iraanse buitenlandminister Araki. Ze willen een diplomatieke oplossing voor de oorlog tussen Iran en Israël. Ik hoop dat dat gaat lukken, want uh, het is heel roerig en onrustig. Demissionair premier Schoof, minister Veldkamp en minister Brekelmans. Het drie-duo, om het zo maar te zeggen, nee, drie-duo met z'n drieën dus. Het trio gaat vanmiddag een persconferentie geven. Met meer informatie over de NAVO-top van volgende week. Want die komt eraan, hè. Daar straks nog wel iets over vertellen, denk ik. En de ringweg A10 gaat vanavond om 9 uur dicht. En dat heeft alles te maken met het festival op De Ring. Waarmee zaterdag het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt gevierd. Hou daar rekening mee. Ik vertel daar straks nog wel iets over. Maar de A10 wordt helemaal afgezet vanaf vanavond. Nou ja, helemaal, maar een groot deel. Het is de laatste dag van het WK Judo in Budapest. En op het programma staan de gemengde landenwedstrijden. En als we het dan toch over sport hebben... de Nederlandse volleybalsters die spelen tegen Frankrijk vandaag in de Nation League. Dat alles en nog veel meer weerverkeer, maar vooral lekkere muziek. Vandaag de dag. Goedemorgen. Loewe Black. What does it take to move a mountain? and no one wants to climb When they tell you there's no answer How do you change the heart and mind? Can you face the road to freedom? When the past is in your way In the darkness of the night The future may be hard to find But I believe that there's a day We need is one good thing. Nou, hij heeft wel gelijk hoor. Aloe, Aloe Black. And one good thing. One Eén goed ding hebben we nodig. Stop alle oorlogen. Ja, dat is mooi maar. Kwart over acht. Je luistert naar vandaag de dag live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10... midden in het centrum van Haarlem. We zien naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem... Heemstede en Bloemendaal. Uh, one good thing. <laughs> Er komt wat aan. En daar heb je rekening mee te houden. Vandaag vond dat allemaal heel erg mee. Wat dat betreft. Uh, want uh, er is eigenlijk weinig problemen. Om het zo maar te zeggen. Maar er zijn wel wat werkzaamheden. En er is ook een groot probleem vanaf de A10. Daar hebben we het net over gehad. En dat begint vanavond om 9 uur. Knooppunt Nieuwe Meer, Knooppunt Amstel. Bij uh, de aansluiting met de A5. Knooppunt Watergasmeer. Die gaat dicht vanwege het festival. Die gaat vanavond dicht om 9 uur. En gaat pas maandag... ...nog open om 5 uur s ochtends. Dus dat hele weekend. Dat is de knopend Nieuwmeer knooppunt Amstel... ...en de andere kant op, knopend Amstel, Nieuwe Meer ...met aansluiting met de A5 bij knooppunt Watergasmeer. Hou daar rekening mee. Die kant moet je dus niet op zijn. Nou, dan maar iets vrolijks toch? Om een beetje wakker te worden... En de dag tegemoet te treden met dit prachtige weer. Michael Bublé. En wat mooi, als je elkaar nog niet ontmoet hebt... maar al gek bent op elkaar. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stopped keeping trapped. Talked myself in, I talked myself out. I get over up, then I left myself down. I tried so very hard not to lose it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 I'm Met you yet. Oh, tien voor half negen. Een zonnig Haarlem. Morgen officieel de zomer. Vrijdag 20 juni. Vandaag de dag. Jouw ochtendshow. Het is zo'n 15, 16 graden in Haarlem en dat loopt op naar 24 graden. Maar morgen wordt het echt warm. En dan tikt de 30 graden aan. Ja, de Harnam Meer zet extra bewakingscamera's in... om de wegen van Schiphol richting Den Haag in de gaten te houden... tijdens de NAVO-top. De gemeente noemt het aannemelijk dat er potentieel verstorende acties... zullen plaatsvinden op de route tussen Schiphol en Den Haag. De keten van camera's komt onder meer bij de wegen... rondom de polderbaan van Schiphol te liggen. Die wordt gebruikt voor de aankomst en vertrek van de wereldleiders. En ook de A4 en de A44 vallen onder dat besluit... Die snelwegen zijn grotendeels afgesloten. Omdat de deelnemers over die wegen naar de top gaan... en na afloop langs die route weer vertrekken. We hebben het ongeveer over 8000 deelnemers, heb ik gelezen. En dit kost 1 miljoen per minuut. Ik hou even stil. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Extinction Rebellion wil overigens maandag de A44 blokkeren. De klimaatactivisten willen de regeringen van de NAVO-lidstaten oproepen om er alles aan te doen. Ik quote, om de eh, verergering van het klimaat en de ecologische crisis te stoppen. Extinction Rebellion meldt niet in welke plaats de blokkade zou moeten gebeuren. Nou, dat gaat nog wat geven aan zijn de maandag. De camerabewaking gaat vandaag in tot volgende week zaterdag. De NAVO-top begint overigens dinsdag met een voorprogramma... en een diner met koning Willem-Alexander op Huis ten bos. En op woensdag zitten ze uiteindelijk bij elkaar. De allernieuwste van Kensington it down like medicine cut you loose too soon inside my head again i knew you bezig met een nieuw album. terug van weg geweest. Met een nieuwe liedzanger, Doubt. En dit is wel de typische kennis in de muziek hoor. Little by little... She just hold me and wash away my tears and Black caviar uit hey, deze groep. Giddy, giddy, giddy. Playground. playground. Zo'n voorstel van onderscheidende muziek die je hoort bij Haarlem 105. My En dan is het bijna half negen. En dan weet je, het is tijd voor het Haarlem 105-nieuws. Hij zit op dit ogenblik op zijn torenkamer. Maar dan komt hij zo uit: hij pakt de bakfiets. En hij zorgt dat hij er rond negen uur is. Ik heb het over Robert de Blok. De nieuwslezer van vandaag. En hij is straks weer in de studio, live. Tussen negen en tien als mijn sidekick. En dan kijk ik weer naar uit. Na drie weken afwezigheid, dan zien we elkaar weer. En dat is altijd leuk. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Elk uur rond de klok van half. Het Haarlem 105 nieuws. Het lokale nieuws van je lokale zender. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten valt. Want uh, we hebben zo'n prachtige website. haarlem105.nl Kijk er maar eens even op. En daar kun je live radio luisteren. Waar je ook maar bent in Nederland. Als je maar iets van 5G of Wi-Fi hebt... Dan, uh, dan komt dat allemaal goed. Maar je kunt ook radio kijken. En dan kom je rechtstreeks in Studio 1. In. En dan zwaai ik even naar je. Dat kan allemaal. Jazeker. We maken ons klaar voor Robert de Blok. Hier is het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst...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 Vogelenzangers zijn dolblij dat de supermarkt in het dorp blijft bestaan. Twee franchise-nemers zetten de co-op voort. De supermarkt vormt het middelpunt van het dorp... waar mensen ook pakketjes van PostNL ophalen. Uiteindelijk was de supermarkt na de overname maar een aantal dagen gesloten. En met de bouw van een nieuwe woonwijk... voorzien de nieuwe eigenaren voldoende toekomstige klanditie. Bloemendaal heeft opnieuw de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van Nederland. 923.000 euro per woning, ondanks een bescheiden stijging van 2,1 Vooral huizen tussen de 1 en 1,5 miljoen zijn schaars en populair. Ook omliggende gemeenten, zoals Haarlem en Heemstede, laten hoge woningwaarden zien. Maar volgens makelaars blijft een bloemendaal door de combinatie van rust, natuur en ligging bijzonder gewild.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 En dan nog het weer. De zon schijnt flink en het blijft droog. Verder wordt het zeer warm en vochtig. De temperatuur loopt op naar 29 tot 31 graden. Nu morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Organisaties die werken met jongeren met schulden... vinden 18 jaar te jong om volledige verantwoordelijkheid te dragen voor financiële zaken. Ze vinden dat die leeftijd naar 21 moet. Gebruik van twee-stapsverificatie is flink toegenomen, meldt het CBS. Dat is een extra beveiliging tijdens het inloggen op apps of websites. Bijna alle bedrijven met meer dan 250 werknemers maken gebruik van die twee-stapsverificatie. België neemt extra maatregelen om illegale immigratie tegen te gaan. Dat zal vaker worden gecontroleerd, vooral in internationale bussen en treinen en in vliegtuigen uit bepaalde landen. Dan het weer: veel zon, later meer sluierbewolking en het wordt 23%.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 En er hoort altijd een vreugdelijk deentje bij. Straks om negen uur in de studio. Live. Hier is Harpo, Movistar. You feel like Stephen McQueen when you're driving in your car. And you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre. You think you are a new kind of. Jane Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh, movie star, you think you are. By your own privately agents But you work in the grocery store Every day until Jan torsten Zwenson. In 1975 had hij een grote hit: met dit heerlijke nummer: Movie Star. En hij is zelf ook 75. Ja, star. Met hulp van de gemeente lijkt er zich op een nieuwe accommodatie voor de tennisclub Zandvoort te komen. De TC Zandvoort, het college van BMW, wil eenmalig 400.000 euro ter beschikking stellen om de club aan een nieuw clubgebouw te helpen. De huidige accommodatie aan de Kennemerweg 79 is zwaar verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van veiligheid en duurzaamheid. Dat moet gezegd worden. Het clubgebouw stamt dan ook uit, daar komt hij, 1955. Dat is ook wel een tijdje geleden, ja. Op eigen houtje lukt het de vereniging echt niet om het onderkomen te vervangen. En opknappen, dat is echt geen optie meer. Anders dan veruit de meeste sportaccommodatie in Zandvoort... is die van de tennisclub Zandvoort geen eigendom van de gemeente. De tennisvereniging heeft een erfpachtovereenkomst... met de Kennemer Golf Country Club... en is daarom zelf volledig verantwoordelijk... voor het beheer, de onderhoud en de vervanging van de eigen accommodatie. Ja, de totaal alle kosten van de nieuwbouw schrik niet, bedragen 1,2 miljoen euro. De vereniging komt inclusief leningen van clubleden tot maximaal 8 ton. Nou, dat vind ik wel heel knap. En begin dit jaar deed de clubleiding daarom een beroep op de gemeente. College van BMW ziet voldoende aanleiding voor een helpende hand. Het wijst daarbij op het maatschappelijk belang van de club... dat met een nieuwe accommodatie ook voor de toekomst zeker wordt gesteld. Nou, dat is een mooi verhaal, euh, zoals dat zo heet. De gemeenteraad moet natuurlijk nog wel even akkoord. Gaan, want het heeft die toezegging gedaan. Maar het moet nog even bij de gemeenteraad neergelegd worden. Maar misschien is dat slechts een hamerstuk. Goedemorgen, goedemorgen, Mooi voor de tennisclub Zandvoort. I I for you. The midnight hour. I know I promise myself, I promise the work for you, I gave you the flowers. een pubquiz-vraagje. Wie zingt dit? I promise myself. En niet opzoeken, hè? Met zo'n app even luisteren. Bijna twaalf over half negen. We hebben het over Nick Kamen. I promise myself. Er is wel wat verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol knoopend Baddoverdorm. Drie minuten vertraging met twee kilometer viele stilstaand verkeer. En ook de A9 heeft een probleem tussen Aalsmeer en Amstelveen. Zeven minuten vertraging. Dat is Alkmaar richting Diemen met vijf kilometer sterkte daar. 100. Dan maar wat lekkere muziek mocht je in die file zitten. The Black Keys No rain, no flowers nou, Voorlopig verwacht ik geen nattigheid lijkt een waarheid als een koe. No rain, no flowers. Voorlopig blijft het uh, behoorlijk droog in Nederland. Morgen in Haarlemontstreken loopt het op tot 30 graden. Het aantal woningen in, braak in gemeenten rondom Haarlem... is de eerste maanden van 2025 veel groter dan in diezelfde periode vorig jaar. Haarlem meer, Heemstede en Bloemendaal moeten bewoners echt op hun hoede zijn. Want daar blijkt uit de cijfers toch wel een en ander aan de hand... Dat blijkt uit een onderzoek van Independent. Naar aanleiding van de Europese dag tegen woninginbraken. En dat was afgelopen woensdag de Europese dag tegen de woninginbraak. Waar landelijk sprake is van een lichte daling van het aantal inbreken. in braken moeten staan. Er staat gewoon een, een tikfout in het Haarlem. de kant. Gaat dit niet op voor een aantal gemeenten uit deze regio? Haarlemmer meer noteerde de grootste stijging van het aantal woninginbraken in heel Noord-Holland. In de eerste vier maanden van 2025, dus januari tot en met april, werd daar 66 keer ingebroken. Tegenover 35 keer in dezelfde periode. Ja, dat is bijna verdubbeld. Dat is heftig. In Haarlem is wel sprake van een positieve ontwikkeling. Dat moeten we ook zeggen. daar. Het aantal woningen van 62 naar 37. Als het gaat om de kans op woninginbraken... dan staan Heemsteden en Bloemendaal in de top 10 van Noord-Holland. Heemsteden staat zelfs op de nummer 2 boven Oost Zaan. In Heemsteden werden in januari tot en met april in dit jaar 16,4 inbraken per 10.000 woningen geregistreerd. En voor Bloemendaal is dat 15,4. Nou, kortom, de dag tegen woningbruik werd hebben even naar deze cijfers gekeken. Het gaat dus niet zo goed op een aantal plekken. De Queen of Pop. We heb ik natuurlijk over Madonna. and only Madonna. Bijna tien voor negen. Het gaat over music. En daar houden we van, hè. Er is geen betere tijd met dit prachtige uh, weertype... om uh, een van de vrolijkste stukken van William Shakespeare te spelen. En dat gaat in het weekend van 21 juni gebeuren. Dat doet de theatergroep Eglantier en de Kennemer Toneelgroep samen met elkaar in een, op een veldje achter de Vijf Huizerdijk. Uh, <coughs> dat was een klein hoesje, sorry. Wordt het decor voor de midzomernachtdroom van William Shakespeare... De twee gezelschappen zijn in september begonnen met repeteren. En de spelers moesten hun teksten nog leren. En de midzomernachtband heeft maanden gebruikt om bekende nummers in te studeren. Maar nu wordt het veldje voor de voorstelling gebruikt op vrijdag, zaterdag en zondag. En dat was nog een hoesje. Omgetoverd tot een buitentheater met een tent voor de horeca. En een afdak voor de band en de tribunes voor het publiek. Kortom, het wordt heel gezellig. Je kent misschien de elf Puk nog wel. Die wordt gespeeld door Lea Bos. Die in het verhaal voor extra verwarring zorgt. Als hulpje van de elfkoning Oberon. Want daar gaat het ongeveer over. Midsomernachtslomen is een vrolijk toneelstuk. Waarbij liefde, bedrog en een vleugje magie samenkomen. Er zijn vier verhaallijnen door elkaar lopen. En sommige spelers hebben meerdere rollen. Dus je moet ook een beetje opletten. Nou, ik ga eens kijken. Vijfheizerdijk, daar wordt er mid zomernachtstroom uh, opgevoerd. En uh, ze zijn bijna verkocht. Mathieu. Mathieu Hinze heet hij voor heel. En hier is Carousel. Waarom voelt het alsof het al te laat is? Ik ren met tegenwind Ik weet nu dat die strijd mijn rust niet waard is Jongens, lopen me maar voorbij Op een dag is het mijn tijd Hoe ik ga rond en rond, maar niet vooruit West naar Noord, van Oost naar Zuid En als het moet, dan ga ik nog een keer Ik maak me geen zorgen meer Ik maak me niet druk ik doe het morgen weer als vandaag me niet dukt. Het leven is een nachtbaan en die gaat me iets te snel. Het doet er niet toe, voor nu zit ik goed in mijn carousel. Voor die koude kermis kom ik niet meer buiten. Ik het liever warm en droog, want die lat ligt mij te hoog. En alsje. Wil dan kan jij bij me schuilen. Heb je eventjes geen zin? Stap maar bij me in. Oh, ik ga rond en rond, maar niet vooruit. Best staan noord van Oost naar Zuid. En als het moet, dan ga ik nog een keer. Ik maak me geen zorgen meer, ik maak me niet druk. Want ik doe het morgen weer als vandaag me niet lukt. Het leven is een nachtbaan en die gaat me iets te snel. Het doet er niet toe, voor nu zit ik goed in mijn carousel. Dat is gewoon toch een leek nummer. Carousel. Onthoud die naam, Matteu. Matteu Hinze. Hij is 19, geboren in Antwerpen, maar woont in Nederland. Het leven is één grote carousel. Voor nu zit ik goed in mijn karusel. I fell in love with impossible I shook hands with a man named Intangible Left a trail in the sand of him road that I can hear I caught a glimpse of the invisible Two stones and invincible It didn't hurt, I never said that it would work And if I fall doesn't mean that I fail to fly Failure is only a failure. In my right hand, too expensive in the skies. What do you believe? Every mistake that I made was a friend of mine Told me to come back a hundred times En het laatste nummer van de tweede uur... Electric Light Orchestra Rock'n'Roll is King. Blijf lekker luisteren naar Harm 105. We zijn er straks na 9 uur...